Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaans cementbedrijf geeft toe dat het na de olieramp... met de Deepwater Horizon bewijsmateriaal heeft vernietigd. Het boorplatform in de Golf van Mexico ontplofte in 2010... door fouten in de cementconstructie. Elf mensen kwamen om het leven en honderden miljoenen liters olie stroomden in zee. Het cementbedrijf Halliburton vernietigde daarna... belastende testresultaten en cementmonsters... Die zouden onder meer aantonen dat het bedrijf bij de bouw van het boorplatform verkeerde adviezen heeft gegeven. Het bedrijf betaalt een boete en geeft 55 miljoen dollar aan een Amerikaanse natuurorganisatie. Ook belooft Halliburton volledig te blijven meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de olieramp. Burgemeesters vinden dat minister Opstelten zich te veel bemoeit met hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid... Een half jaar na de komst van de nationale politie zijn daar irritaties over. Blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad. Sinds 1 januari zijn de 25 regiokorpsen opgegaan in de nationale politie. Sindsdien gaat de minister over de financiën, materieel inkoop en de arbeidsvoorwaarden. De burgemeesters bepalen de inzet van de politie. Ze waren van tevoren al bang dat de bemoeienis van de minister verder zou gaan. En die vrees is volgens veel burgemeesters uitgekomen.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 Nachtzuster@omroepmax.nl kun je gebruiken als je KPN hebt... of om een andere reden even niet kan bellen of geen zin hebt om te proberen er doorheen te komen. Zet je nummer er dan even bij, dan kunnen we je weer terugbellen natuurlijk. Um, even kijken hoor, twitteren kan via Nachtzuster. Chatten kan via omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan de chat aanklikken natuurlijk. En je kunt onze Facebookpagina bezoeken via facebook.com slash nachtzuster. 0800-1121, bel je als je een antwoord hebt op een van de vragen die nog openstaan en het zijn er een heleboel. Eline wil weten waar lik op stuk, in de lik en lik me vestje vandaan komen. Erik wil weten wat er op zijn scherm verschijnt... als hij via Digitaine naar de radio luistert. Want dan ziet hij een cd waarop staat Mystic Dreams. En twee perkamenten met muzieknoten erop. En hij wil weten of dat bestaande muziek is. Nico die wil weten hoe het komt dat hij zijn vanilleroomijs niet meer kan scheppen... nadat hij het teruggezet heeft in de Vriezer, want dan is het opeens keihard. Jasper zoekt mensen met ervaring met een fijnstofmasker. Brenda wil weten of lindenbomen twee keer bloeien... of dat er twee verschillende soorten lindenbomen zijn. Want ze heeft eerder de lindenboom geroken en nu weer. Dus blijkbaar bloeien ze twee keer. Richard wil weten wat Oh, de uitdrukking ten voor, dat weten we inmiddels. Uh, Cor Jonke wil weten of het klopt dat Haarlem lager ligt dan Zandvoort. Paul wil weten wie de elektriciteitsrekeningen van de treinen betaalt... hoe dat verdeeld is. En Maarten had ik net aan de telefoon en die vraagt zich af... zijn er speciale verkeersregels voor doven en slechthorenden. Je kunt het allemaal doorgeven via 0800-1121. John en Vangelis zijn dit. En I hear you. Hear you. Ook een toepasselijke plaat om op de radio te draaien. Naar aanleiding van de vraag van Maarten... of er ook speciale verkeersmaatregelen worden getroffen voor doven en slechthorenden. 0800 1121 als je het antwoord weet. Henk van der Veen, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Je. Goed. Ja, zo te horen gaat het met jou altijd goed. Oh nou, dat weet ik dan soms handig nee. te verbloemen. Maar uh, dat is lang geleden, Henk. Dat bedoel ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Luisteren is ook leuk. oh gelukkig. Over het roomijs. Ja. Roomijs is een uh, colloidale samenstelling. Oh, Henk. Ja, laat me Ik nou ben even, je gewoon. Wacht even. Dat was nou het vierde het woord. woord. Als je me nou niet om de drie, regel, drie oh, woorden en ja. de regels van dan wordt het Sorry. heel duidelijk. Maar zeg het nog één keer en dat ik het, dat, dat ik het ook goed kan verstaan. Een wat? Een, een co colloidale samenstelling. Colloidale. Een mulzie. En als je naar een fles melk kijkt die nog in glas zit. Ja verpakt, dan zie je een colloidale samenstelling of een emulsie. Dat is roomijs ook. En als je nou naar de winkel bent geweest en je hebt roomijs gekocht en je stopt het thuis in de vriezer, dan hmm. ben je tot op dat moment blij. Als je het dan uithaalt en je doet die klep open en je doet wat roomijs op een bordje wat je wil eten, hmm. dan slaat ondertussen alle waterdamp in de lucht op dat roomijs. Oh ja, want... Het heet... oh, sorry, ik en haal mijn mond. dat vriezer, weer ja. Ja. als je het in de vriezer doet. En zo krijg je die keiharde laag, zodat hij het gevoel heeft dat hij het niet meer goed kan scheppen. En je kunt de proef op de som nemen als je in, bij oudere koelkasten, zoals ik nog heb, in het vriesvak kijkt. Dat zet voortdurend ijs aan. Ja. Moderne koelkasten doen dat niet meer, heb ik onlangs gezien. Oh. Maar uh, oudere koelkasten nog wel. Maar dat staat er los van, dat is meer uh, bewijs uh, om te zien wat er gebeurt. Maar het roomijs wordt dus, uh, daar slaat, zoals ik net zei, vocht op neer. En dat wordt weer in het vriesvak keihard. En dat is dus, dan wordt het van roomijs met nog meer echt ijs, waar je op schaatsen. Maar wat je dus eigenlijk zou moeten doen, is je ijs uit het bakje scheppen, terwijl het nog in de vriezer Dus je moet met je hand in het uh, vriesvakje. Nou ja, die vraag had ik van jou verwacht. Oh, <laughs> <laughs> nee, ik word voorspelbaar. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik, heb, ik, heb, ik, ik heb zelf vaak ook voor die, uh, voor die vraag gestaan, hoe kan ik dat voorkomen? Ja. Maar je, de enige oplossing is om het een beetje te minimaliseren... is ...om dat zo snel mogelijk te doen. Oh, ja. maar veel mensen halen dat uit het vriesvak... ...en laten dat veel te lang op hun aanricht of een keukentafel staan... ...en zetten het dan weer terug. Maar dan heb je er wel een hoop in opgeslagen en dan de vries. Maar is het, is het dan zo, Henk, dat als je, als je het deurtje van je vriezer open doet ...of je het ja. laadje, even afhankelijk wat voor ding je hebt... Ja. Uh, maar, nou, ...maar stel even, je hebt een deurtje... Je het deurtje van de vriezer open. Ja. Gaan dan, zeg maar, gaat dan die condens? Gaat die dan, zeg maar, vindt hij dan zijn weg ook je vriezer in? Of ja. is het zo agressief, is, nou, is het ook weer niet? Ik, ik, ik neem jou even aan de hand mee naar mijn keuken. Vind je dat goed? Ja. Goed. Ik sta nu voor mijn koelkast, die ja. is 23 jaar oud. No, koelkast. Ja. Feed World pool staat er nog op. Oh. Dat mag ik rustig <laughs> zeggen, want die we hebben er helemaal niet meer gemaakt. Oh. Ik doe nu het vriesvak open ja. en ik zie allemaal ijs van binnen. Ja. Terwijl ik hem onlangs onteisd heb. Ja. Dit in tegenstelling tot de koelkast, die ik doe, doe ik nu open, en een koelkast onttrekt vocht aan, een, aan, aan, aan de ruimte. Dus als je een stuk vlees open en wel in een koelkast legt, ja. dan wordt dat stuk vlees na een week, is dat hartstikke droog. Kun je het nog volgen? Nou, ik ben meer verbaasd dat jij een stuk vlees uh, een week in je koelkast laat liggen. Maar nee, dat, is... dat, dat doe ik niet. Dat doe nee, ik niet. Dat, zou, dat zou ik natuurlijk nooit doen. Maar... Um, wat, wat ligt er allemaal in je vriezer behalve dan de aangekoekte ijs? Dus op dit moment treurig weinig, alleen maar brood. Brood? Oh, dat is altijd wel handig, dat heb ik net ontdekt. Ja, dat, dat heb ik altijd in gezorgd. Dat is heel praktisch, ja. Dus, ja en in de koelkast altijd... dan? Ik ga vroeg, als ik daar geen zin in heb. Wat heb je in de koelkast dan, Henk? Allemaal oh, achter, dan moet ik weer naar de keuken. Ja, Ben je alweer terug? Ja. We stonden net nog samen voor je hebt me meegenomen naar de koelkast, maar je hebt me niet mee teruggenomen. Ik sta nog bij de koelkast. Van boven naar beneden. Een groot ja. kruipje boter, uh, uh, uh, uh, uh, boter ja. uh, halvarine of zoiets. Oh. Nog een beetje halvarine, eieren, sinaasappen, augurken en twee kant klaarmaatrijden. Is dat echt alles? Ja, nee, kijk nog even. Oh. Coca-Cola, mag jij het niet zeggen? Nee, is het is geen vitamine. reclame dat jij het drinkt. Ja. En vitamine. Ja. Vitaminedrank, ja. vanille, yoghurt, koffiemelk, oh. sap wat aangebroken was... Uh, mosterd en uh, citroensap. Nou, het, is, het, het, ja, het, het voldoet aan de basisbehoeften. Nou, daar, won ik woon het maar alleen. Maar eieren moeten toch niet in de... Ja, jij weet alles, Henk, dus ik durf het allemaal niet zo goed in, uh, in discussie te... Nou, het is geen Nederlands, maar, maar eieren moeten toch niet in de koelkast? Die moeten nee, toch juist buiten de koelkast? Ik weet helemaal niet alles. Oh. Uh, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat gevoel heb ik altijd. Dat jij nee, alles hoor, weet, hoor. Ik, ik, ik weet onwaarschijnlijk veel niet. Oh. Maar eieren uh, ah, horen eigenlijk niet in de koelkast. Maar met dit uh, zoele weer oh, ja. heb ik nogal wat weg moeten gooien. En uh, dat is dat. Uh, dat wat wordt eigenlijk veroorzaakt door de afstand die je aflegt tussen de supermarkt en je huis. Ja, want daar is het warm. Ja, is het ongelooflijk warm. Ja. En dat, het is ook nog broeierig en dat heeft er ook nog mee te maken. Oh, ja. Maar. Uh, Op zich voor eieren wel weer heel toepasselijk. Ja, die zijn geslaagd. <laughs> Broeierig weer. <laughs> Goed. Nou ja, het is, het is me duidelijk. Um, ik, ik, ik streep hem weg, de ijsvraag. Ik ben er blij mee. Dank je wel. Goed, dag. Tot de volgende keer. Eet smakelijk. Dank je wel. <laughs> 0800-1121. Jan Muizelaar, goedenacht. Ja, go, uh, go, Goedemorgen. Uh, als, uh, goedemorgen. Uh, oh ja... Uh... De rekening van uh, uh, Elektra voor een trein, dat uh, zullen ze niet doen. Oh, is het gratis? Het is, een, het, het is namelijk heel veel werk. Ja. Dan moet je het administratief uh, gigantisch optuigen... en je kunt beter gewoon een all in tarief hebben. En dan, dan kunnen ze een schatting maken van wat gebruikt een trein. Hij rijdt zoveel veel uur. Mm -hmm, mm -hmm. Ik vermoed dus dat ze dat niet apart rekenen, want je hebt ook in een trein water nodig. Ja. Moet je dan ook dat gaan berekenen? Ja, en de afschrijvingskosten van de rails? Bijvoorbeeld? Ja. Zwint dus het bijververen van de wissels? Nee. Nee. Ik hoop dat eigenlijk niet. Volgens mij moeten ze gewoon één O-in-tarief betalen... Hetzelfde wat je doet met een uh, brood van een bakker, dan betaal je ook niet uh, specifiek uh, uh, één cent voor het uh, zout. Uh, twee uh, kwartjes voor uh, uh, de stookkosten. Dus volgens mij is het een uh, goede vraag. Maar ik denk uit administratief en kostenoverwegingen zal men dat niet doen per uh, geleverd onderdeel. Nee, een soort gemiddelde waarschijnlijk. Ja, uh, een trainer kan zoveel uh, verbruiken, gebruiken, zoveel uh, kilowattuur. Hij rijdt zes uur over je uh, net heen. Nou goed, en daar zullen ze een prijs voor rekenen. Duidelijk. Dat, volgens mij het antwoord op uh, de vraag van hoeveel moeten ze betalen, dat kan je uitrekenen. Maar dat kost zoveel uh, geld. Op, uh, ja. Dan wordt het alleen veel... maar duurder... omdat er twaalf mensen de hele dag... op een rekenmachientje moeten gaan zitten typen. Ja, ja, ja. ja of er zelfs wel dertien. Nou, ja, maar stel je voor. Nou, <laughs> en dan, ja, daar ja. zit net het opslagpunt waarschijnlijk. Nee, ja. nee duidelijk. Dank je wel, Jan. Ja, ik heb trouwens ook nog een vraag. Ja. Uh, je hebt... Uh, Smartphone, ja, ik, ik heb zelf uh, geen PC thuis, uh, geen smartphone of wat dan ook. Mm. Uh, een soort hier thuis, hè? Ja. Op mijn werk werk ik veel met computers. Maar het schijnt dat ze een, een of ander spel hebben dat je uh, met zo'n app uh, een schat in een uh, bos of zo kan opzoeken. Wacht, dat je wat kunt? Ja, een, een uh, schat of een ding. Ja. Uh, dat, uh, ja. Met uh, gps. Ja. Ja, nou, dat is op zich best aardig, maar uh, ik was dat er veel uh, kinderen bijna verder dwaald raken. Of uh, echt met die uh, drukte op het strand. Drukte op uh, het strand? En, ja, uh, ik geloof dat ze er wel veertig of zo kwijtraken die zich geregistreerd hebben. En uh, nou ja, misschien zijn het wel een factor tien ouders die uh, met het zweet handen het kind zoeken. ja. En het lijkt mij niet veel moeite, maar nogmaals, uh, ik ben geen informaticus, ik ben slechts een simpele econometrist. Dat je gewoon uh, een kind een het uh, uh, ja, tokentje om, om kan doen uh, wat signaal uitzendt, hetzelfde als met uh, de schat die je dan moet zoeken in het bos. Ja, dus met dat, dat je het kind kunt zoeken. En dat jij dat dan gewoon de eigen app hop het uh, kind gaat naar de links. Je zag hem eigenlijk naar de rechts gaan. Nou, en je tikt dat in en uh, ja. dan geeft uh, je van aan welke kant je op moet om het uh, kind te zoeken. Maar het is geen vraag, het is meer een antwoord, meer een oplossing. Nou, nou nee, ik vraag me af waarom dat nog niet ontwikkeld is. Ja, maar sowieso, eigenlijk zou iedereen zijn kind toch gewoon moeten chippen. <lacht> ja, en een uh, halsband omdoen, uh, ja, nee, nee. Maar uh, juist omdat het tegenwoordig zo uh, lekker gemakkelijk uh, is. Ja. En, en dan, uh, ja goed, je moet natuurlijk als ouder altijd op, op je kind letten... en het niet zomaar laten ronddobberen. Uh, uh, maar als je hem dan toch even kwijt bent, dat je even ja. zo'n app uh, kan aanzetten... en dan uh, tik, tik... Ja. Waarom heeft iemand dat nog niet ontwikkeld? Nee, maar ik, ik, ken het, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik weet wat je bedoelt. Jij ja, bedoelt dat... Uh, ik, ik probeer het even, hè? maar uh, geocaching. Caching. Oh, ja, ja, ja, ja. Geocaching, geocaching, ja. ja, geocaching. Uh, nou, ja. schat zoeken, zeg maar. Maar ik weet niet precies hoe het werkt. Ik weet dat het hip is, maar doen ze dat al niet met een telefoon? Uh, ja. Ja, dat gaat volgens mij met een smartphone. En, uh, dus... Dan is het dan, hebt... is het dan niet gewoon makkelijker dat je die telefoon weer op kunt sporen? Uh, nee, want dan zou je het kind dus uh, met een telefoon uh, te slanten moeten jagen. Ja, maar dat doet hij toch ook? Je, je, dat, je krijgt toch uh, GPS. Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, je krijgt toch een soort van aanwijzingen. Die moet je toch ergens krijgen? Oké, okay, dit wordt heel gênant, want ik heb gewoon geen flauw idee. Dus ik zeg 0800 1121 en dan belt er vast wel iemand die dat doet. Die zijn er namelijk. Ja, en, kijk, ik bedoel, het er, er, er ligt ergens iets. Ja. Kijk, zo'n kind dat uh, loopt, maakt, dat maakt uh, weinig uit. En uh, als die ook zo'n, ja, noem het een chip of uh, wat dan ook. Dat je daarop kan uh, uh, zoeken. Van, want ja, uh, zonder dingen in het bos met dat catching of... Uh, Jo, Keqing. Ja. Ja, Keqing. ja, ik weet het ook niet. Ja. Kijk, uh, je hoeft zelf uh, niet echt iets uh, te verder zinnen... Mm. Uh, als je het uh, gewoon, uh, ook kan uh, grappen. Of terwijl kan uh, kopiëren. Dus ik vraag me af, waarom is het nog niet gekopieerd? Uh, scheelt ouders misschien veel... Uh, uh, Gedoe, onzicht, ja. Maar kijk, ze moeten dan natuurlijk wel... een. Uh, uh, een goede telefoon hebben, dus zo'n iPad of weet ik veel hoe die dingen heet. Ja, maar die uh, moeten ze toch uh, hebben ook om de... Nou, goed. Uh, ik, ik hoop dat er iemand belt uh, met, een, uh, met een verhaal hierover. Want er zijn vast mensen die er verstand van hebben. Goed? En, en, en misschien... Uh, ja. Uh, is het een idee voor iemand om uh, dat te, ont te ontwikkelen? Ja. Ja, je, je weet nooit. Net even al, en dan kan, je, kan jij ook je kop of je hond... Hè? Ja. Geo katje, geokatten. Goed, dankjewel Jan. Goeiedacht. Rinsie Jan, goeiedacht. Hallo? Hallo? Ja, hoi Astrid. Ik vind het altijd zo grappig, want op zich moet je best lang wachten... voordat je eindelijk aan de beurt bent, want je weet nooit hoe lang een gesprek duurt. En dan nog verbaasd zijn dat je aan de beurt bent. Hallo? Ja, Ja, hallo. Ah, hallo. GELACH Zeg het dus. Uh, ik heb een vraagje. Ik heb ben dus wel met. Uh, ik had dus een, een, een uh, fiets en er zitten dus van die uh, van die inbus, uh, uh, in voor bij uh, ja, wat stuur aan het uh, stuurpen vast zit. Ja, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, maar ja, die waren dus een beetje geruigd en zo. En ik denk van, ah, ja, voor ze straks niet meer uit willen, voor ze helemaal weggeruigd zijn, voor je er geen grip meer op hebt. ik denk doe ik er een paar nieuwe. Uh, um, Nieuwe uh, Inbusboten uh, in en dan doe ik ze van, uh, van roof Verstouw. Ja. Maar die zijn er niet. Nou ja. Hele maat M7 bestaat niet. <laughs> is het maat M7? Ja, M M7 inbus. Uh, <laughs> alle alle maten zijn er, maar die, die is er niet. <laughs> ja. En dan is je vraag Deuze, waarom niet? Ja. Ja, dat weet ik niet. Ik kon het niet vertellen. Ik ja, ben maar... allemaal uh, van die... Uh, ja, van die, uh, die hebben dit zag gespecialiseerd in, uh, in alleen maar bouten en RVS en alles. Ja. Die, die wisten het ook niet en die hebben we niet. En uh, nou, ze wisten ook niet hoe het zat. En uh, nou, bij de fietsenwinkel hadden ze het niet. Nee. En ze uh, nou, zei, ik kan beter een ander stuur kopen. Ik zei, ja, nee, ik zei, ja ik zei, maar ik wil het graag zo oplossen. Ik zei, dat lijkt me dan niet zo moeilijk. Ja. Ik, het was een jaar of uh, zeven of zo. Maar ik bedoel, de hele maatum zeven, Inbus, RVS, komt nou, niet voor. Wat een toestand. Dus nou ja, ik heb inmiddels die fiets heb ik inmiddels verkocht, ik heb inmiddels nog wel een ander nee, maar ik vond nog steeds een vreemd, uh, vreemd uh, iets eigenlijk. Ja, nou, maar is het, is het niet hetzelfde als met gloeilampen dan? Want uh, een doen, hè? nou ja, of een panty. Een panty is eigenlijk een goed voorbeeld. Echt waar, <lacht> geloof maar in Sian, er is een bruggetje te maken van fietsen naar een panty. Want ze, ze, okay. zijn, ze zijn natuurlijk inmiddels al lang al in staat om een panty te maken waar nooit een ladder in komt. Maar ja, dan hoef ik niet meer iedere dag een nieuwe panty te kopen. Ja. Dus als zij inbusbouten van roestvrij staal maken in M7... dan gaat iedereen een, in, uh, krijgt iedereen een roestvrij stalen inbusbout. En dan verroesten ze niet meer. En dan hoeft niemand meer een nieuwe fiets of een nieuw nieuwe boutje of moertje... of een nippeltje of dingetje te kopen. Ja, maar waarom heb je dan wel een roestvrij stalen M6 bout... en wel een roestvrij stalen M8 bout... Nou, omdat die wat minder uh, regelmatig voorkomen. Ja, uh, ik, ik, ik, ik vind het gewoon heel vreemd waarom die mate er juist nu net niet is. Ik zeg 0800-1121. Zal ik een oplossing gaan zoeken, Rinsian? Ja, nee, ik dacht, je gaat zeggen, we hebben uh, maat, uh, pantymaat, uh, hups, hups, maat... Uh, nee, maar uh, je hebt bijvoorbeeld uh, wel... Dat bestaat niet. Nee, ja, nou ja, er zijn natuurlijk panties <laughs> die niet bestaan, maar, maar je, hebt, je hebt wel weer manio's die nooit kapot gaan. Ja, weet je... Maar goed, ik geloof, ja, dat is waar. ik geloof dat ik zelfs nu vind dat de vergelijking een beetje scheef gaat. Dus ik, ik, zoek, de, ik zoek de oplossing. Of ik zoek gewoon een inbusbout. Roesvrijstalen, inbusbout M7. Als iemand weet waar ze te krijgen zijn, 0800 1121. En als niemand weet waar ze te krijgen zijn, waarom dan niet? En heb ik nog een heel klein vraagje, mag dat? Nou, heel klein. Nou, uh, dat is nu al nou, te groot. Dus... Ja? Nou, oké. Okay. Nee, nou, toe, maar. Dus... Toe, nou, toe maar. Dan... Toe maar. Nou, okay. Toe je, maar. Ja, je hebt. Je hebt luidsprekers en uh, gewoon voor in de, luid, in de huiskamer. Ja, die heb je. Ja, en uh, je hebt van 4 ohm, en je hebt van 8 oom. op sommige staat gewoon achterop geschreven 4 tot 8 oom. Ja, wat moet je dan? Wat is het dan? Ja. Want waar heb je die oom voor nodig? Nou ja, dat is uh, volgens mij met de impedantie van de versterker te maken. Oh, mij. oh, als het de impedantie van de versterker is, dan moet je wel even zeker weten of het 4 of 8 is natuurlijk. Ja, maar soms staat er gewoon een streepje, staat erbij 4-8. Maar ja. Ja, dan weet ik nog niet even wat het is. En de vraag is waarom? Ja, waarom ja? Ik doe mijn best erin, Sian. Oké, okay, ik hoop het. Ik ook. Goeienacht, hè? <laughs> een avond en, uh, nou, tot ja. de uh, volgende keer misschien. Ja, tot dan, hè? Oké. Okay. Dag, dag. Oh. dag. Ja, André vandaan. Een boutje, een moertje en een schroefje. En een nippeltje. En een boutje. En een moertje. In een groepje. En een nippeltje. En een boutje. En een moertje. En een groepje. Een lippeltje. En een boutje. En een moertje. In je En een nippeltje En een boutje. En een moertje. In je En een nippeltje Oh, ik al jaren. Dat is het rare De boutje en de moetje en de snoeve en nippeltje en de foutje en de moetje en de en nippeltje en de nippeltje en de moetje en de snoeve. Oh, wat heb ik zit fout, hoor ik zit fout, ik met de nippeltjes dat ik. Oh, nou weet de band gaat door, ja, maar we gaan ja, even de kop erbij houden. De boutje en de moetje en de snoeve en de nippeltje. De boutje en de moetje niet de snoeve en nippeltje. Al oh, wat is het leven fijn, als we niet aan werken zijn? Elke dag dat is je feest, en maar een vrije dag het meest. Oh, een boutje en de moedje, en je schroef er jij, in je nippeltje en de boutje en de moedje, en je schroef in jij, en je nippeltje en de Dan boog je emotie emotie, lucht, emotie, de een aard en een koffie nippeltje. een moordje en Een je wat ik nou het leuke van vind? Nou, het goed bij jou, met mijn hand tussen die band. Oh, er dat doet ze. Ja, uh, ik de Ik v de jyp, jyp, jyp, jyp. Jyp, oh, heb Ik een een een een we uh, zijn ongezond. Ja, ja, ja. ja. Is alles nee. Het je zo nee. Sorry, dat kan okay. ja. Een boutje een moordje is, hoef je en een boutje. Een boutje, een De bank oh, gaat iets te hard een jongens. Bouwtje, een boutje een moordje is een nibbeltje. Een boutje. Even stoppen jongens, we gaan te loofie, snel een boutje, Een moertje, is loofie, een nippeltje. Een bootje, een boutje een bootje. Een boutje, weet je, Een had niet meer nou, zo ga je nou toch? Hey, nou toch. die hele band is uit elkaar gesprongen. Oh, nee, Een De Hele zooi leg los. Maar wat ik ben er Nou, dan moeten we in elkaar zitten, mensen. Ja, weer. natuurlijk. Ik Oeh. Pak je gereedschap maar weer. Nee En dan eens de lopende band repareren. Ja, en een boutje en een moertje en een schroefje. En een nippeltje. En een boutje een, een, een... Een, een moertje een schroefje. En een nippeltje van André van, Duin, André van Duin. En André van Duin. En André van Duin. En André van Duin was dat. 0800 1121. Als je weet waar een inbusbout van de roesvrij staal in M7 te krijgen is. En waarom op sommige Uitsprekers 4 oom en op andere 8 oom en op sommige 4-8 oom staat. Als je uh, weet, uh, even kijken of er speciale verkeersregels zijn voor doven en slechthorenden. Of als je antwoord kunt geven op de vraag of lindenbomen misschien twee keer bloeien. Of dat er twee verschillende lindenbomen zijn die op verschillende momenten bloeien. Tal van vragen die nog niet beantwoord zijn. 0800-1121. Richard, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Dag. Hey, ik heet Richard, maar mijn bijnaam is Rick. Oh. Um, <laughs> hallo, uh, Ineke? Tieneke? Ja, maar mijn bijnaam is Astrid. Oh, dat is helemaal mooi. Ja. Ik heb uh, een antwoord op de eerste vraag. Is, uh, bij de Boutencentrale Rotterdam <laughs> kan je alle bouwtjes krijgen. Ja, maar wel in Roesvrij wordt... Stalen. Ja, dat okay. maakt niet uit. Okay. Uh, uh, gewoon Boutencentrale Rotterdam. <laughs> ja. De, uh, als er staat uh, 4-8 ohm, dat betekent dat tussen de 4- en de 8-ohm... dat je elke speaker kan aansluiten tussen de 4- en de 8-ohm. Oh, oké. Okay. Maar als er 4 oom staat, moet je er alleen een 4 oom speaker op aansluiten. Maar wat is dan het verschil? Waarom, maar waarom maken ze dan niet al die dingen geschikt een... voor 4- tot 8 oom? Omdat uh, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, nee, dat is... er meer om van, nee, wat, wat kan die speaker aan? Ja. Dus oom, kijk, je hebt uh, een wattage. Ja. Dus uh, je hebt een speaker van 100 watt. Ja. Maar van 4 ohm. En ohm zegt eigenlijk meer over het feit wat die speaker overlaat. Niet zozeer over wat hij verbruikt, maar wat hij over wat hij, wat hij kan hebben, eigenlijk. Dus niet uh, de amperage of, of de wat-stage. Bij mm -hmm. oom is eigenlijk, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Oom was, uh, was een man, die heette oom. En die heette oom-oom. <lacht> Als hij heette, neefjes en nichtjes had wel, ja. <lacht> ja je hoeft er niet zo diep op in te gaan. Het gaat er meer om. Als het tot 4 tot 8 staat, hey. reep 4-8 kan je, je 4-oom, 6-oom en 8-oom gebruiken. Ja, maar ik, ik zeg het nog een keer, Richard. Ik begrijp wel, of Rick, Richard, Rick, Rick, Richard. Ik weet wel dat je ja. het antwoord niet weet, maar ik vraag het me toch ik af. Ik weet het antwoord wel... Nou, uh, nee, maar op mijn vraag... Als er 4, oh ja, oké. Okay. Ja, mijn vraag, waarom kan de een het wel handelen... om zowel 4, 6 als 8-oom op aan te sluiten en de ander niet? Maak ze dan allemaal Want zo dat ze... Ja. Ja, dat doen ze niet. Nee. Want uh, er wordt een autoradio of een installatie wordt, uh, wordt, uh, duidelijk opgezet. Dan moet je een 4 of een 6 of een 8 ohm uh, speaker opzetten. Ja. En het gaat er meer om: om, om, de, om de terugwerkende kracht van je speaker. Niet om oh. wat hij weggeeft, maar wat hij kan wegzetten weer daarna. Want een stroom is altijd een, een, een, een circulatie. En oom, die zegt wat er aan dat eind weer uitkomt. Ik ben uitgepraat. Ja, nou, maar mijn antwoord is dus: als er 4-8 ja. staat, ja. dan kan je 4-oom, 6 0 en 8 0 speakers op aansluiten. Ja. Als er 4 0 staat, of 6 0 of 8, ja. dan moet je er 4- of 6- of 8 0 speaker op zetten. Ja. En wat was die andere vraag nou ook weer? Genie, ja. Welke was het? Oh, de inbusbouten Maar dat hadden we al. Bouwt centrale Rotterdam. ja, bij de bouwt Rotterdam. Ja. En ik heb ze ook nog wel liggen Want uh, ik zit al op de boot. En hier is alles roestwaarts Ja. Anders, uh, anders roesten tonen hier klauwen weg. Ja, vanwege het water. Ja, precies. Ja. Nou, maar het is... Um, dus uh, ze zijn er wel. Dan is dat ook een uh, duidelijk antwoord voor. De lindebomen. Ja. Li lindenbomen. Ja. Die hebben van die rare dingen, die pleuren, zomers pleuren ze eraf. En, en winters krijgen ze eikeltjes. De, de, een een lindenboom een is tweeslachtig. Oh. Dus er bestaan geen twee soorten lindenbomen. Nee. Maar één lindenboom alleen hij is tweeslachtig. Oh ja. Dus de ene keer uh, geeft hij pollen, de andere keer geeft hij uh, vruchten. Maar ja, als hij vruchten geeft, dan, dan ruikt hij niet, of wel? Bruikt het dan ook naar Lindeboom? Ach, hoe die ruikt, uh, ja, we hoeven natuurlijk niet zo diep op in te Lindeboom gaan. Gezogen. Maar uh, goed. Nou, dankjewel ik Richard, Rick. Rick, Richard. Tot de ik volgende keer. Even... Oh. Weet je wat zo jammer is? Ik nou. heb eigenlijk niet op de radio kunnen horen. Want ik moet hem uitzetten. Ja. ja, maar weet je, als je hem aan laat staan... dan kun je jezelf 78 ja, keer je horen. resonantie. Ja. Ja. Nou hoor je. Me. Ja, maar dan hoor ik je meteen. Kijk, dan krijg je nou, dat. Ik vond het hartstikke leuk om bij jullie in de uitzending te zijn. Nou, gelukkig. En ik hoop dat ik uh, een paar vragen heb kunnen beantwoorden. Dat, dat, dat, dat heb je zeker. Dankjewel. Ik vind je een lieve meid en uh, oh. ik ga zo door met het programma. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Ik ga lekker verder luisteren. Oké, okay, dag. Oké. Okay. Tot de volgende doei, doei. keer. Dag. dag. Wil van Ekeren, goeienacht. Dag, Astrid. Hallo. Hoi. Nou. Um, nou, wat vriendelijk dat jullie mij even wilden bellen. Want ja. ik kwam er inderdaad zelf ook niet door. Nee, maar dat is ja. het systeem, hè? Als, je, als je dan gewoon even belt... en je hebt ja. nog iets waar niet al honderd andere mensen over bellen... dan bellen we gewoon even terug. Dus zijn we ook nou, de beroerders niet. Uh, ik heel vriendelijk. Heel we vriendelijk. zijn wel aan het bezuinigen, maar het kan er nog net af. <laughs> ja. ja, is het wel. <laughs> hey, want, nou, weet je, um, uh, over uh, hoe je dat, verkeersregels voor doven... Mm -hmm. Uh, ik heb nou even uh, wat gegoogeld en uh, bijzondere verkeersregels zijn er niet. Maar uh, ik ga nu even een stukje voorlezen. Opvallende sticker verplicht vanaf 1 januari 2004. Doof en slechthorende automobilisten moeten vanaf 1 januari 2004 een duidelijk zichtbare sticker op een auto plaatsen. Oh. Deze maatregel moet de verkeersveiligheid op de volle Nederlandse wegen verbeteren. Nou, ik ga er verder niet het hele stuk voorlezen, maar... Even verderop staat ook nog dat per jaar tientallen doven hetzelfde rijbewijs kunnen halen als, als zeg maar uh, als de goedhorenden. Yeah. Dus ik denk dat er niet echt aparte verkeersregels zijn. En en er zijn dan wel acties geweest van uh, niet toeteren, maar knipperen uh, of uh, en dat soort dingen. Yeah. En dat kun je dan doen als je dus inderdaad. Stel een ambulance er langs wil en, je, en, en, er, en er rijdt een auto voor je met zo'n duidelijke sticker erop. Ja, dan kan hij even knipperen, want dan ziet hij aan de sticker dat uh, toeteren of uh, de sirene op dat moment geen zin heeft. Inderdaad. Anders moet ja. hij misschien een soort licht op zijn dak krijgen waardoor hij... Die... Oh ja. Ja, dat, uh, ja. ja. ja, dat gebeurt wel eens bij ambulances. Ja, dat ja, een blauw zwaailicht. Dat is een, is een, is een ja. goed idee, ja. Of, of ze hebben inderdaad in spiegelbeeld gewoon ambulance of brandweer, uh, zodat je het in het spiegeltje uh, goed ziet... Dat, dat is ook, kan ook. Nou, uh, volgende. Ja, um, toen kwam die man, dat vind ik een heel interessante vraag... met, ja, ja. Uh, met die afbeelding van die cd. Mystic Dreams en die, uh, en die pagina's, die partituurpagina's. Ja, ja, ja, ja. Nou is mijn, mijn televisiebeeld niet duidelijk genoeg om die noten te kunnen lezen. Want ik vind het wel heerlijk. Alleen, ik heb wel een paar dingetjes ontdekt. Namelijk, die, uh, er, er liggen dus twee bladzijden uiteraard... Op, ja. Uh, op die pagina, op die afbeelding... maar het zijn wel dezelfde bladzijden. Daar ben ik wel achter <lacht> En, en, en uh, nou zijn er twee opties. Ik zie, ik zie wel dat er een, een vioolsleutel aan, uh, vooraan staat... en niet een, een, uh, een bas-sleutel, een F-sleutel. Want als het een F-sleutel was en het was een solo-stuk geweest... dan zit ik dus te denken natuurlijk... je, je weet waarschijnlijk nog wel dat ik bach fan ben... Als het een F-sleutel was geweest, dan zou ik denken: van het is een, een, een fragment uit een cello-suite van Bach. Mm. Want het is echt een stuk voor een instrument solo. Maar het is een, een G-sleutel, dus dan denk ik van: oké, okay, misschien is het wel een deel uit een viool-suite van Bach. Alleen nogmaals, dat beeld van mij is niet scherp genoeg dat ik het kan lezen. Ah, dat is uh, jammer. Maar ik. Maar ik zie wel dat het een vierkwartsmaat is. En ik zie wel dat er heel veel zestienen in voorkomen. En ja, en. En, en in bepaalde delen van vioolsonaten van Bach... Uh, barst het van de zestiende noot... en dat gaat achter elkaar heerlijk door. En ik zie ook nog wat uh, dingen met... ja het lijkt iets van, van uh, een noten boven elkaar inderdaad... maar met een soort arpeggio teken voor... dat betekent dat je ze zeg maar direct na elkaar... in plaats van als een vast akkoord moet spelen. Nou, dat zou een viool ook kunnen. Maar uh, als het geen stuk voor... Een viool solo is, dan zou het natuurlijk gewoon ook een vioolpartij kunnen zijn. Ik noem maar wat. Uit een partituur. He, een partituur van een symfonie bestaat uit één groot boek. Uh, met, de, met de hele orkestpartij. Voor de, met, ja, met alle partijen van het orkest, voor de dirigent. Maar ook uit losse partijen, voor de afzonderlijke instrumentalisten. Dus, dus ja, de, verder kom ik eigenlijk niet. Maar waarschijnlijk is het toch een soort. Uh, als ik het zo hoor, denk ik van ja, het is toch een soort symbool van. ja. Een stuk bladmuziek van die ene muzikant die misschien wel alle zenders die je op dat moment afspeelt bij betrokken kan zijn geweest geworden. Yeah. Ja, of het zou, ja, ja, ja, daar kun je inderdaad eindeloos op doorspeculeren. Uh, dat die Mystic Dream staat voor, zeg maar, de lichte muziek. En en die partituur staat voor de, uh, noem het de klassieke muziek, voor oh, 4, Ja, dat soort dingen. Verzin er maar wat bij. Dus maar het moet in ieder geval iets zijn wat, wat muziek in zijn, uh, in zijn totale omvang vertegenwoordigt. Nou, dat is een cd en dat is een stuk bladmuziek. Zoiets. Dat, dat is het enige wat ik er dan bij kan verzinnen. Ja. Hmm. En toen kwamen we nog bij dat Lik op Stuk. Um, uh, ik heb een... Uh, uh, mag ik daarover doorgaan? Ja. Ja. Uh, nou, ik heb op mijn... Uh, hoe heet het u weer? Op mijn uh, iPad ook een hele leuke app van, uh, van onze taal. En daar wordt een uitleg gegeven over het Lik op Stuk. En dat is... Uh, even kijken... De herkomst van deze uitdrukking is niet helemaal zeker. In het etymologisch woordenboek van Van Dalen staat... dat lik op stuk na 1950 is ontstaan... en vermoedelijk een verkorting is van een lik uit de pan krijgen. Oh ja, die heb je ook nog. Ja, dat weer een variant is van een veeg uit de pan krijgen. Zijn deel krijgen, een schimse scheut ontvangen. Stuk in lik op stuk zou de oorspronkelijke betekenis... zaak, punt of daad hebben... Lik op stuk betekende dus waarschijnlijk letterlijk onmiddellijke, rake reactie op een bepaalde daad. Wat voor deze verklaring pleit, is dat lik in de betekenis onmiddellijke actie of reactie in het woordenboek der Nederlandse taal ook voorkomt in, het, in de verbindingen met lik en uh, op een lik, zoals in een ommezien onmiddellijk. Oh, oh. En, een, en dan heeft het Junior-spreekwoordenboek, die spreekt dan ook nog over uh, lik in de betekenis van misschien gevangenis. Dus dan zou het uh, zeg maar een boevenstuk moeten zijn. Maar uh, andere woordenboeken die gaan daar verder niet op in. Kijk, nou, duidelijk. En toen kwamen we nog bij dat geocatching. Uh, geocatching, het... ja, dan ga ik ja, het voor goed uitspreken. Nee, maar dat klonk prima. Geocatching, ja. Ja, geo van aarde. Ja. Ja, want je stopt iets. De, de grap is inderdaad dat uh, een heleboel mensen uh, doen aan geocatching... en de ene groep uh, stopt bijvoorbeeld een schat of een leuke verrassing... of iets, iets kleins, een leuk hebben dingetje, wat dan ook, of snoep, ik weet niet wat... Uh, in de grond en die geeft dan de coördinaten door... via een website en ja. een andere, een andere catcher zeg maar... die gaat met die coördinaten aan de slag... en die gaat die schat opzoeken. En zo kun je dus, een vrienden doen, van me doen dat ook... zo kun je dus op een dag gewoon een aantal gewoon, uh, locaties... een aantal uh, catches hebben gemaakt. Ja. Ja, en dan heb je gewoon, nou, dan is dat spel... Uh, en dan zou je zelf ook weer... Uh, ik weet niet precies wie, wie uh, die schatten in de grond stopt. Want uh, op een gegeven moment kun je ze niet alleen maar eruit halen. Maar dat wordt dan ook weer gedaan. En toen had die man het ook nog over van... Uh, oh ja, er is trouwens ook een app. Een, een geocaching app. Maar omdat ik het zelf niet doe, heb ik het niet gedownload. Nee. Uh, en toen zei een man ook nog van... Ja, maar als je kinderen op het strand hebt... Dan kun je ze toch misschien als, uh, via geocaching of iets in die geest... Of via een app kun je ze toch misschien weer vinden. Yeah. Er is een app, yeah. uh, dat heet Vrienden zoeken. Oh ja. Yeah. Uh, ja, dat ken je waarschijnlijk dus ook yeah. wel. En, en, en uh, jij hebt dan die app in je mobieltje... en jouw kind heeft uh, de app in zijn of haar mobieltje. Mm -hmm. uh, dan, moet, dan moet je van elkaar zeg maar, toestemming geven. Ik heb ook twee vrienden die mij toestemming hebben gegeven... om hen zeg maar, te lokaliseren... Ja, en dan kan ik gewoon kijken, van nou, eens even kijken of ze thuis is. Of ik haar thuis wil oh. bellen haar mobieltje. Waar zijn dan... ze dan nu, Wil? Wat zei je, je? Waar zijn ze nu? Het is kwart voor vier. Even kijken waar ze uithangen. Ah, ja, dat is een beetje nu ontslag, maar dan moet is Oh ja, wacht, want je bent aan het bellen natuurlijk. Ja, ja. maar ik, weet, ik, ik kan het wel op mijn uh, iPad zien. En ik weet nu van een vriendin bijvoorbeeld dat ze thuis ligt te pitten. Dat kun je nou, met aan de... zekerheid grenzen. De waarschijnlijkheid kun je dat best leren ja. nu. Ja, ja. ja. Maar inderdaad. En en uh, oh. ja en verder maak je daar natuurlijk nooit misbruik van. Zo'n vriendenzoeken die vrienden zoeken mm heb -hmm. je. Je kunt elkaar trouwens ook tijdelijk toestemming geven. Hè? Oh, dus als je okay. elkaar bijvoorbeeld eventjes uh, nou wilt treffen op een station ja. en en dan uh, nou dan is zoiets handig en daarna, uh, daarna uh, maak je het weer uh, ongedaan. Ja. Yeah. Dus op die manier, ja, ik, ik, nou, ik denk wel een paar vragen. Oh ja, en nog heel snel iets. Ja. Uh, uh, uh, die meneer, die met een doven in het verkeer... Ja. Ja, die had het een beetje, die had het ook heel gauw over... ja, blinden en slechtzienden, die zou ik niet, die zou ik niet graag op de fiets zetten. Oh, nee. Bij blinden natuurlijk niet, ja, tenzij op een tandem. Mm -hmm. Alleen, slechtzienden heb je natuurlijk in gradaties. Ja. Ik ben zelf ook slechtziend, alleen uh, ik kan mij uitstekend redden in het verkeer. Want weet je wat het ook is... Nou. Uh, in het verkeer gaat het, niet, gaat het niet altijd om hoe goed je ziet... maar vooral hoeveel je ziet. En wat ik zelf merk, is een, een goedziende die niet kijkt... ziet uiteindelijk minder ja. dan een slechtziende die wel kijkt. Ja, ik ken mensen met min 2... die eigenlijk gewoon niet meer in het verkeer zouden mogen... Ja, nou, ik, heb zelf, ik ben zelf aan één oog blind en de andere ja. is 40 Tenminste, met, met een versterkende bril op. Mm -hmm. Maar ik red me uitstekend. En, alleen, en ik heb zelfs een keer een advies gekregen. Nou, je zou eventueel een rijwijs mogen halen. Mm -hmm. Alleen, ik zou het als ik jou was niet doen. Want je ziet niet driedimensionaal en dan werkt het toch anders. Ja. Dus, uh, maar, maar voor de rest, ik, ben, ik doe alles wat men niet van een slechtziende verwacht. Ja, maar krijgt, misschien wil... Misschien gebeuren ja. er wel om jou heen de verschrikkelijkste ongelukken... maar zie je het gewoon niet. Omdat ze nou, net al die mensen moeten remmen voor jou... en dat, heb je, dat zie je ja. niet. Ja. Dat zou kunnen. Of ik, of, of ik moet remmen voor al die fietsers die, die gewoon geen voorrang verlenen... omdat ze dat gewoon niet gewend zijn. Ja. Of, bijvoorbeeld op een rotonde. Of, nee, nee, je leert juist uh, uh, eruit halen wat erin zit. Dat we ja. nou zeggen uh, anticiperen. Ik kijk bijvoorbeeld, als ik achter een auto rijd... zelfs op een scooter... Uh, dan kijk ik niet of de auto voor me remt... maar of de auto daarvoor al remt. En dus als je ja. drie auto's voor je de remlichten al aan ziet gaan... Ja. dan weet je dus dat je al op de rem Twee stappen je, vooruit. Uh, inderdaad. Maar Wil, nog heel even, want nu, ja. zit, nu zit dat in mijn hoofd... en dan gaat er niet meer uit. Jij zegt, ik heb twee vrienden van wie ik... Uh, uh, ach, die hebben geaccepteerd dat ik altijd kan zien waar ze zijn. Ja. En toen zei ik, nou, waar zijn ze dan? En toen zei jij, nou, die ene vriendin die ligt wel in bed. Maar nu vraag ik me toch een beetje af... wat die andere dan aan het doen is. <laughs> Nee, ze zijn waarschijnlijk gewoon allebei, allebei. thuis. Ja, ik kan okay. het zo, ik kan het wel opzoeken hoor. maar, ja, ik, uh, maar, maar waarschijnlijk, het... denk je toch, twaalf ja. minuten voor vier. Ja, maar ik heb zelfs wel met, met een vriendin dat ik haar wilde bellen. En dan ga ik eerst even bij vrienden zoeken kijken van, is ze thuis of is ze uh, nou uh, ja. dat hoort op? Ja. En dan, uh, oh, ik zie, dat ze, hey, ik zie dat ze weg is. Of, staat bij de oh, kassa van de supermarkt, een, uh, ja, ik ga nu even ja, niet storen. Ja, ziekenhuis of zo, dokter. Leuk. Nou, dan bel ik haar even op haar mobieltje. Ja is ook een soort schat zoeken hè als je je vrienden zo opzoekt. Ja. ja schat zoeken letterlijk. Ja. schat met schat ja. Ah. Nou, ja. wat leuk hè? Ja, dankjewel Wil. Oké, okay, graag gedaan. Goedenacht. Doei. Doei. Give me gimme gimme give me attention baby. van Bruno Mars was dat, dat is nieuw. En dat vind ik dan een erg leuk liedje. Maar eerlijk gezegd vind ik bijna alles van Bruno Mars heel erg leuk. Dus die tip geef ik u gewoon nog even mee, zo midden in de nacht. 0800 1121 met vragen en met antwoorden. Ik ga uh, even een mailtje voorlezen, want ik vond het zo lief... van Ina Laarman. Die uh, mailt. er was een mevrouw die klaagde over te zout olijven. Nou, dat was niet helemaal, ze vroeg zich af... of als ze olijven at, of ze dan niet te veel zout binnenkreeg. En... Uh, Um, nou, schrijft Ina Laarman: Als olijven te zout zijn, leg ze dan even in het water. Ongeveer een half uur. Daarnaast maken ze super, want het water onttrekt het zout aan de olijven. Dankjewel, Ina. Dat is een uh, goede tip nog eventjes. Voor Ali, die inderdaad zich afvroeg of ze niet te zout at. als ze veel olijven knabbelde. 0800 1121 is nog steeds het nummer dat u kunt bellen. met u, Ik ga opeens u zeggen. Dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Jessin, uh, Nacht. Hallo, je klinkt heel ver weg, Jessin. Kun je iets dichterbij komen? Ik ga even aanschrijven hoor. Ja, nu? veel beter. Ja. Mooi, heel mooi. Oh, dat is te dichtbij. Hi. Nu een klein stukje terug. Nu zit je te dichtbij oh. hoor. Kan ik niet meer focussen. Ja. Je hebt je bril op, daarom ziet je het. Je ziet het verkeerd. Nee, um, nee ik, had, ik had eigenlijk een vraag en een kleine opmerking, maar. Ja. Heel belangrijk. Uh, mijn vraag is heel simpel. Ik, ik bel net hoor trouwens. Of uh, ik luister net pas naar jullie. Oh. Um, mijn vraag is heel simpel. Um, ik ben van Marokkaanse afkomst. Ja. En uh, gewoon geboren getogen in Nederland. Hoor. Gewoon. Maar wij hebben ja. In, in, um, ja, gewoon heel simpel. Um, maar wij hebben als het gaat om um, familieleden, hebben wij dus voor uh, oom van de vaderkant. En ja. een andere naam als, uh, als de uh, oom. Um, bijvoorbeeld de, de, de broer van je, van je, of de vader van je, van je broertje ofzo. dat wat ik bedoel? De vader van je broertje. Ja, nee. Ik bedoel het ik de, de vader van je uh, neefje. Nu... Juist ja. Uh, want als wij nu bijvoorbeeld uh, in het Nederlands zeggen neef. Ja. Dan kan het namelijk de zoon zijn van je broertje, maar het kan ook de zoon zijn van je oom. En ik vroeg me eigenlijk af, ja. waarom noem twee verschillende familieleden ja. uh, hetzelfde woord? Dus ik, terwijl het, ja, je hebt het ook volgens mij ook vernicht, dat het uh, ook natuurlijk. Maar, maar ik, ja, is dat logisch? Is dat iets wat ik net heb gekregen? Ik weet het niet. Maar misschien dat jij het weet, hoef ik niet te, niet te wachten op het antwoord. Nee, het ja, nee, nee, is gewoon een hele goede vraag. Ik zit ondertussen, dit wil je echt niet geloven... soms is het echt idioot voor woorden... maar ik zit een schema te maken nu. Want dan moet ik even bedenken inderdaad... Heel idioot. Nee, ja, nee maar soms, soms moet ik het even beeldend maken voor mezelf. Maar ik zit een heel schema te maken van... want ik heb inderdaad... Kijk, ik heb bijvoorbeeld... Um, uh, Jerry en Mark, dat zijn neefjes van mij. Ja? Want dat zijn de zoons van mijn broer. Oké. Okay. Dat zijn mijn neefjes, oh. maar... Maar ik heb ook Robert. En Robert is ook een neef van mij. Want het is inderdaad de zoon van mijn oom en tante. Ja. Even kijken. Waarom noem die allebei een neef? Maar hoe, hoe, wat is het in het Marokkaans dan? Dus zeg maar het zoontje van mijn broer? Wat is het Marokkaanse woord daarvoor? Nou, als je, als je uh, sowieso van de vaderskant... Uh, nou goed, ik moet het ik moet erbij vermelden... Dat ik van Berbers afkomst ben. Dus in Marokkaans dus de Arabische deel en de Berberse deel. Ja. Het is allebei hetzelfde Ze hebben allebei dus verschillende benamingen. Ja. Uh, maar bij ons zeg je Azizië. Uh, Azizië? Dus Azizi? Oom noem je Azizië. Azizi. Oom noem je Gerrie. Gerrie? Ja, oom noem je Gerrie. En de broer van je vader noem je Azizië. En oh. uh, een oom, zoals bijvoorbeeld uh, van je moederskant, die noem je Gerrie. Dus je weet al automatisch al, dat je hebt twee verschillende ooms. En aan de hand daarvan Jerry. kun je eigenlijk al, weet je... Maar ja, dan nog hoor. Nee, maar dan, en dan nog, en dan, heb je broers of zussen? Ja, de broertjes. Broertjes, en hebben die kinderen? Ja. en, en... noem ik uh, Ejo. Ejo is een neef. Ejo? Ja. Ejo. Oké, okay, ja, ja. Ja. ja. Ja, goed. Maar ja het is, het is wel een beetje vreemd allemaal, dus ja, goed. Nee, wacht even hoor. Ja, nee, maar ik ben er, Wacht even hoor. En, en, en uh, dan heb jij een Azizi? Ja. Een Azizi. En als die dan weer kinderen heeft? Ja, dat is... Nu zegt het zegt... Ja, wij zeggen wij altijd... Ja, wij zeggen altijd dat het de zoon van je Azizi Dan weet je het eigenlijk al in één keer dat het een, een neef is van jou. Oké, okay, maar daar, daar is dan weer niet een woord voor... Ja, 1, Cayenaro, zeggen wij. Ja, ik weet niet volgens mij heeft het nog een jou, trouwens die niet van zegt. Maar wat is, wat is zoon in het Marokkaans? Zoon? Ja? Uh -um, uh, dat is in het Arabisch is het of nee? In het Berbers is het uh, een mis. mis het, in, ja Emnes. In het Arabische, je kan zeggen ook Ibn. Heel vaak in Arabische landen noemen ze Ibn, zoon van. Dat hoor je heel vaak in Arabische landen. Dan okay. heeft iemand een naam. Daar is het de zoon van. En dan zeggen ze Ibn. Maar zou je dan in het Berber kunnen zeggen... een MNS Azize? Missen Azize, juist. Ja. M'nzen, dat, dat is de zoon van mijn oom en van mijn, mijn vader. M'nzen Azize. Ja, mis... Missen Azize. Ja. Missen Azize. Je, je hebt nog steeds geen antwoord gegeven. Nee, maar ik oh, weet, weet het niet. Maar ik geef nooit antwoorden. Behalve als ik het heel per ongeluk een keer ja, weet. Maar dat is... gebeurt nooit. Ja, maar je mag het ook zeggen. Als je het weet, dan weet je het. Dat, dat maakt mij niet uit. Oh ja. Maar ja, inderdaad. Het, het programma moet levend blijven. Dat ik, begrijp ik Nee, maar ik weet het echt niet. Ja. Ik, weet, ik weet niet waarom wij het, het ene neef noemen en een ander ook een neef. Dat is eigenlijk heel raar. Oké. Okay. Nee. Ja, nee. het... ja, misschien heb ik iets meer gereden, maar tijdens de opvoeding, weet je wel. Nee, je nee. Het is... Dat zeg is ik wel eens. Want ik ben namelijk heel slecht in... In, um, uh, dus, ja, ik, ik, ik spreek best wel nou goed, redelijk, redelijk goed Nederlands. Je spreekt heel ik, goed Nederlands, ja. Die, die, die, die, die ik luister, maar er zijn gewoon heel veel dingen... die echt het oer nederlands dat mis ik gewoon. Ja. Dat krijg je echt bij je opvoeding. Nou, dat heb ik dan niet meegekregen natuurlijk. Omdat ik vanuit af... Uh, van ja, op andere manier mijn... niet opgevoed. Dus ik mis heel veel dingen. Ja, maar wat dus is... Het... Dan denk ik, ja, misschien... Maar wat is nou oer-Nederlands? Wat is er nou, weet je? Nou, ik hoor heel vaak woorden... Ja. Kinderen van Betty weten... Ja, ik kan nu geen voorbeeld noemen. Nee. Maar dan denk ik, ja, dan zeg ik, wat, Sorry, maar wat betekent dat? En dan zeggen ze, ken je dat niet? Ja, ja maar ja. dat zijn waarschijnlijk dan... Ja, ja, dat snap ik wel. Maar het kan, het kan zijn dat het inderdaad van die een beetje... echt onder kinderen uh, woorden zijn of dat soort dingen. Maar ook een, nou, nou, het een, het een echt, pulletje. Het zijn echt Nederlandse, letterlijk echt lekkere Nederlandse woorden. Dat weet ik ze gewoon niet. Maar weet Als je ik wat... Gewoon niet weet, Sorry? Weet je wat een pulletje is? Een, een, een pilletje? Een pulletje. Ja, een pilletje. Nee. Nee, een, een pulletje, nee. Ja, een pulletje. Nee, een pulletje. een bier. Nee, een pulletje. Dat is een baby-eentje. Nee, maar dat soort dingen. Dat bedoel ik dus. Ja, maar dat is wel, dat is vals. Want het is, er zijn heel, hele volkstammen in Zuid-Nederland die niet weten wat een pulletje is. Dus dat is, ja, dat, dat verschilt ook nog eens van per streek natuurlijk. Maar goed, maar ik ga op zoek, Jessin, naar een uh, antwoord op de vraag waarom wij eigenlijk uh, twee hele verschillende familieleden allebei een neef noemen. Oké, okay, en ik heb nog één kleine, kleine. Het is, het is een irritatietje van mij. Heel snel, want ik heb nog twintig seconden. Ja. Ik hoor je altijd diep als mensen ja. heel lang praten. Ja. Hoor jij dat ook? Uh, ik hoor het wel, ja. <laughs> het klinkt, het, okay, ja, het het klinkt alsof het, ik ja. niet meer luister, maar dat is echt niet zo. Ja. Maar ik moet gewoon twaalf ja. dingen tegelijk doen hier, dat wil je echt niet weten. Oké. Okay. Nou, ja, nu gaan we schakelen naar het nieuws. Dankjewel, Jessin. Ja. Graag gedaan. Dag, hoi. <laughs> Nachtzuster, een programma van Max.